Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In Oostenrijk zijn opnieuw twee mensen om het leven gekomen door lawines. Het gaat om een Slovaak en een Oostenrijker. Ook een Nederlander raakte zwaar gewond. Hij kwam ondersteboven in de sneeuw terecht. Hij moest gereanimeerd worden. Gisteren vielen er ook al vijf doden door lawines. In Lyon hebben duizenden mensen meegedaan aan een herdenking... voor de extreemrechtse student... die vorige week zo zwaar werd mishandeld dat hij overleed. De daders komen waarschijnlijk uit extreem linkse hoek. De deelnemers liepen een mars door Lyon en hielden een minuut stilte. Voor zover bekend verliep alles rustig. Op een strand in Denemarken zijn vijf potvissen aangespoeld. Drie waren er al dood, één leefde nog... en over het lot van de vijfde is niks bekend. Denemarken roept het publiek op om niet naar het strand te komen. De potvissen hadden misschien een besmettelijke ziekte... en kunnen door opgeroopt gas in hun lijf ontploffen. En in de eredivisie heeft NAC Breda gewonnen van FC Volendam. Het werd 1-0. Het enige doelpunt van de wedstrijd werd gemaakt... door de 17-jarige invaller Pepijn Reulen. NAC pakt met de zegen belangrijke punten om degradatie te voorkomen. Ze staan nu zestiende. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het wordt een zachte nacht met een graad of 10. Morgen wordt een kletsnatte dag met veel regen en nog steeds zacht met 9 tot 12 graden. En dit was het nieuws op Slam. Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering. Orders die blijven binnenstromen.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 Fans van Naanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor éénster ster beter leven rookworst. Deze week nergens goedkoper. 275 gram, maar 1,69. Geslaagd prijsje. Ja, zicht dat. Fans van, van Voordeel. Aldi. Windfarm. Hm, hmm. Serious gourmet. Dat is het geluid van Windfarmed Seaweed Snacks. Gekweekt bij een windpark op zee van Vattenval. Meer weten? Ga naar vattenval.nl slash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 The boom room. Een uur lang in de boomroom, bospriester. Priester. Time for reload the set set <laughs> Choices that we make in the vital, cause in the blink of an eye, it can all go a in the next man. I'll quickly take it tight. Yeah, yeah. They, they you or they hype you, it's a cycle. Choices that we make in vital, cause in the blink of an eye, it can all go a in the next man. I'll quickly take it tight. Yeah. Yeah. Yeah. The Keep the night alive. the night alive. Either they like you or they hype you. It's a cycle. Choices that we make in a vital. 'Cause in the blink of an eye, it can all go awry. In the next minute, I'll quickly take your yeah. yeah. side. they like you or they you. It's a cycle. Choices that we make a vital. 'Cause in the blink of an eye, it can all go awry. In the next minute, I'll quickly take your yeah. side. I'm Watch the right now. Watch the right now. CJ could make you advance to another level. Up, high, yo, to another MC. And CJ could make you advance to another level. Up, high, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. and CJ could make you advance to another level. Up, yo. To another MC and CJ could make you advance to another level. Up, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. Put some clothes on that ass, ass, ass, ass, ass, ass, ass, ass, ass, ass, as, you respect yourself. <laughs> On that put some clothes on that put some clothes on that ass if you respect yourself hebben. En dit is uh, best wel een tijd geleden, bijna 100 afleveringen geleden dat je er was. Ja, klopt. Twee jaar geleden, denk ik zo. En zaten we nog ergens in de bossen. Zeker. Diep ja. weggestopt uh, zaten we in Naarden. En voetbal. Uh, <laughs> ja, tijdens de voetbal. Wat was dat nou? Ik? Wat was het ook weer? Het was een EK of een WK. Ja, ja. Uh, het was wel mooi. ja van een Volgens mij was het uh, echt, een, echt een wedstrijd waar iedereen aan het kijken was toen. Behalve wij. Ja, behalve wij. Wij zaten met z'n tweetjes uh, lekker uh, te spacen op, jou, uh, op jouw muziek. Wat, yes. uh, wat hartstikke leuk hoor. Maar uh, nu uh, gaat het echt hartstikke goed hè? Ja zeker, ja. de ja. laatste tijd uh, gaat het heel goed. Ja. Ja. Hoe, uh, hoe, hoe komt dat? Uh, wat, wat, wat is het? Uh, ja, heel veel muziek gemaakt ja. in de tussentijd. Ja. Dus uh, ja, die is afgelopen, het afgelopen jaar vooral is dat, uh, ja, is dat opgepikt. En, ja. uh, ik heb uh, kijk, uh, volgende week vrijdag release op Views London. Ja. Uh, dat is een release waar ik echt al jaren naartoe aan het werken ben. Dus ik ja. ben echt super blij dat dat uh, eindelijk gaat gebeuren. Te gek? Uh, en ik begin volgende week mijn uh, tour in de UK. Dus uh, ja, daar ben ik gewoon super blij mee. Supergoed. Ja. Wat lekker. Ja, die tracks worden natuurlijk vol opgepakt. Heel veel support. Ja, klopt. Dat is uh, lekker. Ja, ja, ja. Ik heb er, uh, tijdens de set ook, uh, ik denk dat meer dan de helft van de set uh, met nieuw materiaal uh, gevuld. Ja. Dat is lekker. En weet je wat grappig? Ik zag ze, net zelfs een appje binnenkomen vanuit Polen. Die waren benieuwd uh, wat voor tracks het waren. Maar dat zijn allemaal je unreleased uh, dingen, ja, ja, ja, dingen. Ja, ja, ja. Klopt. <laughs> <laughs> Mooi dat er ook vanuit Polen gewoon geluisterd wordt. Ja, dat, ja, is toch, ja. Uh, dat is toch goed, hè? Maar UK Tour uh, zit eraan te komen dus? Ja, klopt. Dat is uh, komende maand? Ja, komende maand. Ja. Dus... Uh... Ja, ik weet niet alles steden uit mijn hoofd. Ik ben er nee. niet zo heel vaak in Engeland geweest hiervoor. Nee. Um, dus we gaan het allemaal meemaken. Maar uh, ja, super vet. Engels publiek is gewoon uh, super vet om voor te draaien. Ja, deze sound is natuurlijk helemaal uh, hot ja. daar, hè? Dan gaat het er echt helemaal. Ja, dan uh, gaat helemaal het los. helemaal los. Dat is echt te gek om naar te draaien. Ja. Ja, te gek nou, de, Ook in Nederland uh, komen de goede dingen aan, want je staat op Nine toch? Ja, klopt. Ik sta op Nine Nine festival. Um, en nog een hele rits andere feesten ook. Ja. ja, ja, dus ik weet het niet allemaal uh, uit mijn hoofd. Maar, maar als je er eentje moet, moet, moet uitpikken, wat leuk is in Nederland, wat we er de komende uh, aan zitten komen. Ja, Nijmegen Nine Festival. Ja, ik dat wel... denk dat dat een van de grootste is waar, ja. ik, uh, waar ik nu sta. Ja. Dus uh, ja, daar, uh, daar ga ik me goed op voorbereiden. Ja, ja, ja. Nee, dat is uh, zeker. Dat is, uh, dat, is een, dat is een hele mooie natuurlijk. Ja, zeker. Ja. Nou, top man, hey, uh, goed dat je er weer was. Ja, dan in het Nederlands Elftal, gewoon op een normale your own your own your own zaterdagavond. Way. Ja, zeker. <laughs> en uh, we houden je in de gaten en de releases volgende week, hè? Volgende week vrijdag. Ja, yes. ja top. Maar, goed man. Top. Bospriester in uh, de bomroom. Uh, Zometeen uh, de nacht in met uh, Joris Voor. Gelukkig getrouwd, ik ook. Op Second Love vond ik wat ik miste. Soms kan één verkeerde keuze. ...fatale gevolgen hebben. Komende week in de Slammiddagshow is die keuze aan jou met Win or Die. Je bevindt je in een zenuwslopend scenario en jouw beslissing bepaalt alles. Dus wat kies jij? Kies je goed, dan win je tickets voor de nieuwe bioscoopfilm Scream 7. Kies je fout, dan... Win or Die. Komende week in de Slammiddagshow. Check slam.nl voor alle info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 Beleef het nieuwe deel van de horror franchise Scream. Where is my Scream 7. Zie je vanaf 25 februari alleen in de bioscoop. Hey. Hey, Liefie. Ik, uh, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd. Ja.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 de eerste drie maanden 50% korting. NL ziet, slim bekeken. De komende weken is het Hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een Sim Only met 25 gig en 200 minuten voor maar 59 per maand.